Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Voor het presidentschap van de Wereldbank zijn drie kandidaten voorgedragen. Een Amerikaan, een Colombiaan en een Nigeriaan. Eind volgende maand moet duidelijk zijn wie de opvolger wordt van Robert Selleck... die vorige maand zijn vertrek aankondigde. De Amerikaanse kandidaat is Jim Yong Kim, een arts en wetenschapper van Koreaanse afkomst. De kandidaten uit Colombia en Nigeria hebben allebei ervaring als minister van Financiën. Traditioneel wordt de Wereldbank geleid door een Amerikaan... omdat de president van het IMF altijd uit Europa komt. Maar veel ontwikkelingslanden willen graag dat er iemand wordt gekozen die niet uit de VS komt. In Zoetermeer is gisteravond een gewapende overval gepleegd op een filiaal van de Lidl. De politie was er snel bij en heeft geschoten op de auto waarin de overvallers op de vlucht sloegen... maar ze wisten te ontkomen. Er zijn wel vier mensen aangehouden. De eerste drie werden opgepakt omdat ze wegrenden toen ze de politie zagen...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 That all of our memories happen in a higher. You were perfect before you went on a diet. You was way thicker, You're like, I don't remember shit. The magazine got to your head. Now somebody you don't need, no, got you in bed. Bet your butt it don't need, no, you don't like red. It was the future. Fuck it, our future's dead. Oh, no. I thought a pussy can't have nine left.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 and yeah. share yeah.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 A galera begon te dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a en begon te praten. Nossa Nossa assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Melisja, als je me ziet, dan ga je vermoorden. ai, ziel die vreugd, Assim je me me maakt, als je me maakt, als je me maakt, als je me me mata. Ai, se eu te pego, ai. It's like a story of love Can you hear me? Came back only yesterday Moving further away Won't you need